Het NOS-journaal. Mark Visser. Rusland nu ook kritisch over Syrië. Fosforfabriek Termfos moet boete betalen. En Kamerlid Jacobi, vijfde kandidaat bij PVDA. Ook Rusland heeft zich nu kritisch uitgelaten over de Syrische regering. Op een VN-vergadering in Genève riep de Russische onderminister... van Buitenlandse Zaken Syrië op tot samenwerking met het Rode Kruis. Het Rode Kruis wil het land in om noodhulp te bieden... maar krijgt geen veiligheidsgaranties van het bewind in Damaskus. Tot nu toe kreeg Syrië steeds de volle steun van Rusland. De hoge commissaris van de VN voor de Mensenrechten, Pillay, zegt dat de situatie in Syrië de laatste weken hard is achteruit gegaan. Ze vindt dat er onmiddellijk een bestand moet komen. Fosforfabriek Termfos moet 50.000 euro boete betalen. Het Zeeuwse bedrijf heeft te veel cadmium uitgestoten. Bij metingen op 9 januari bleek dat Termfos... 600 milligram cadmium per kubieke meter gassen uitstoten, waar 500 milligram is toegestaan. Het is de eerste keer dat de fosforfabrikant een boete moet betalen nadat de provincie Zeeland in november een dwangsom had opgelegd. Omwonenden klagen al jaren over de stank van het bedrijf in ritme bij Vlissingen. De rechtbank bepaalde in oktober dat Termvos moet investeren in installaties om de stankoverlast terug te dringen. De Franse journaliste Edie Bouvier is veilig en wel aangekomen in de Libanese hoofdstad Beirut. Heeft president Sarkozy gezegd tegen Franse verslaggevers die met hem meereizen op campagne. Bouvier raakte afgelopen week ernstig gewond bij gevechten in de Syrische stad Homs. In een amateurfilmpje vroeg ze om zo snel mogelijke evacuatie. Bij de gevechten kwamen twee andere verslaggevers om het leven. Volgens president Sarkozy zijn er onderhandelingen over Bouviers evacuatie moeizaam verlopen. Eerder vandaag vertelde diplomaten dat de Britse journalist Paul Conroy was aangekomen in Libanon. Ook hij raakte vorige week gewond in Homs. Aanvankelijk werd gemeld dat ook Bouvier de grens over was, maar de Franse regering kon dat bericht toen lange tijd niet bevestigen. De Tweede Kamer blijft meeleven met prins Friso. Kamervoorzitter Verbeet zei dat alle kamerleden hopen... dat de gezondheidstoestand van de prins na zijn ski-ongeluk... van anderhalve week geleden zal verbeteren. Wij voelen ons intens betrokken bij prinses Mabel en haar kinderen. De koningin en de overgeleden van de koninklijke familie zijn Verbeet. En Verbeet stond ook stil bij het vertrek van Job Cohen. Die maakte vorige week zijn vertrek als PvdA-leider en als kamerlid bekend. In zijn afscheidsbrief herhaalde Cohen dat hij niet effectief genoeg was... en dat hij daarom wel moest opstappen. Kamervoorzitter Verbeet benadrukte dat Cohen twee jaar geleden... het burgemeesterschap van Amsterdam inruilde... voor een onzekere functie in de politieke frontlinie. Volgens Verbeet heeft hij zich onderscheiden... door een oprechte, waardige en respectvolle manier van debatteren. Kamerlid Lutz Jacobi wil een soort plan van Nederland opzetten. Jacobi, die zich vanochtend als vijfde kandidaat aanmeldde voor het fractievoorzitterschap van de PvdA, wil met de leden, maar ook met andere partijen, een plan bedenken om Nederland sterker uit de crisis te halen. Jacobi mist bij de kandidaten tot nu toe het echte wijgevoel. Ik ben misschien minder bekend dan de andere kandidaten, maar ik acht mezelf niet kansloos, zegt ze. Behalve Jacobi hebben de Kamerleden Van Dam, Samsom, Plasterk en Albayrak zich kandidaat gesteld. Ze gaan de komende week met elkaar in discussie op partijavonden. En daarna kunnen de leden een keus maken. De fractie zal daarna dan weer de keus overnemen. De politie Rotterdam-Rijnmond verdubbelt het aantal rechercheurs... dat is belast met overvallen, van 50 naar 100. Dat is naar aanleiding van een overvalgolf. Afgelopen twee maanden waren er 93 overvallen... op winkels, snackbars en woningen. Vorig jaar waren dat in dezelfde maanden 62. Berovingen bij woonhuizen zijn de grootste zorg van de politie. Criminelen overvielen de afgelopen maanden zo'n 32 woningen. De gemeente Rotterdam wil wetenschappelijk onderzoek laten doen... naar de achtergrond van de daders. 24 woningcorporaties kunnen in financiële problemen komen als de rente fors daalt. Blijkt uit gegevens die minister Spies van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Kamer stuurt. Volgens de minister zijn er in ieder geval 148 woningcorporaties... die zich met ingewikkelde financiële producten, derivaten, hebben ingedekt tegen rentestijgingen. Met uitzondering van Vestia heeft geen enkele corporatie acute problemen. Maar toch zijn er in totaal 24 corporaties die een forse rentedaling van 1% waarschijnlijk niet kunnen opvangen zegt Spies. Tot besluit het weer. Vanavond blijft het bewolkt en komt er nog altijd nevel voor. Vannacht zakt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Ook morgen overdag nog veel bewolking en een graad of 10. Vanaf donderdag meer zon en bij weinig wind worden dan 13 graden. ANDB verkeersinformatie De avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk... door de voorjaarsvakantie. De meeste files staan op de wegen bij Rotterdam. Opvallende file die vinden we op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Hendekilo ambacht en de Moordijkbrug, 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Handig, hè? Even snel die offerten versturen. Daarna meteen al die onbeantwoorde mailtjes checken... en online uw agenda bijwerken. En dat allemaal met uw tablet...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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. De druk op president Assad van Syrië neemt toe. En die druk komt bijvoorbeeld uit de hoek van Moskou. Rusland heeft zich vandaag kritisch uitgelaten. En in de VN-vergadering in Geneve... kwam de hoge commissaris voor de mensenrechten, Navi Pillay met harde woorden richting Assad. Meer dan op een andere time, those die atrocities in Syrië... Dat de internationale gemeenschap niet zal staan en deze carnage zal zien en dat hun beslissingen en de acties die ze vandaag nemen uiteindelijk niet go zullen Syrië moet zich realiseren dat zij die de misdaden tegen burgers plegen en zij die daar opdracht toe geven, bestraft zullen worden door de internationale gemeenschap. Dat zei dus Navi Pillai van de Verenigde Naties. Bertus Hedricks, Midden-Oosten-deskundige, verbonden aan instituut Klingendaal, Goedemiddag. De druk neemt toe. Waarom nu, denk je? Nou ja, in het licht van wat er de afgelopen dagen aan diplomatieke activiteit is geweest. Die conferentie in Tunesië. Die heel sterk heeft opgeroepen om humanitaire hulp mogelijk te maken. En ook Assad heeft opgeroepen om af te treden. Nou, daar wil Rusland niks van weten. Maar Rusland heeft, zich wel, heeft wel de boodschap begrepen dat ze iets moeten doen. En daar hebben we met name kennelijk druk uitgeoefend op Assad. Om humanitaire hulp te maken gebaren En ik denk dat dat ook verklaart waarom eh, mensen eh, in Homs... een aantal mensen hebben kunnen helpen. Waarom misschien ook die verslaggevers eh, kunnen, hebben kunnen vertrekken naar Libanon. Hoewel één daarvan is gesmokkeld, de andere dat weten we niet helemaal. En het zal interessant zijn om te zien, want er komt weer een nieuw iets aan. Een Frans initiatief bij de VN-veiligheidsraad... voor een resolutie eh, die humanitaire hulp moet mogelijk maken. En dan zal het toch wat moeilijker zijn voor Rusland... en misschien ook voor China, om ook daar een veto uit te spreken. Want dat vraagt niet om een regimewisseling... maar om alleen maar humanitaire hulp. Dus op die manier probeert men de druk op Rusland groter te maken... en daarmee indirect ook natuurlijk op Syrië. De druk op Syrië. Maar zie je Assad zwichten op enig moment voor die druk? En op welke manier zou dat dan gaan gebeuren? Nou ja, daar zijn weinig tekenen van tot nu toe. Het laatste wat we in dit verband hebben gehoord... is dat Tunesië zich nu bereid heeft verklaard om Assad op te nemen... en een politiek asiel te verlenen zonder dat hij dan gevolg kan worden. Dus niet voor een internationaal gerechtshof. Dat doet een beetje denken aan een scenario wat men bij Jemen heeft geprobeerd... waar wij, eh, president Ali Saleh is afgetreden... en zijn tweede man is kunnen komen. Maar hier, in dit verband, lijkt me dat een beetje... Een beetje moeilijk, uh, want ja, Assad is in een andere situatie en het gaat niet alleen om Assad, het gaat om die hele kliek rondom hem heen die collectief verantwoordelijk zijn voor de verschrikkelijke slachtingen die nu uh, plaatsvinden. En hoe verklaar je dat juist Tunesië dit aanbod doet? Nou ja, kijk, in eerste instantie had afgelopen vrijdag... de president van uh, Tunesië, Marzouki, die had dat gevraagd... Uh, of Rusland hem dan niet op willen nemen. En toen heeft het onmiddellijk het Kremlin gezegd... dat hij niet moet proberen namens het Kremlin te spreken. En toen zegt hij, nou, dan, dan bieden wij dat aan. Ik denk onvertwijfeld uit solidariteit. Want zij weten wat het betekent om onder een uh, willekeurige dictator uh, te leven. En dan heeft uh, Ben Ali, was een verschrikkelijk dictator... maar die heeft nog niet de massale aanval met tanks en, uh, en zwaar artillerie op de steden en de burgers van, van uh, zijn eigen volk uh, voor zijn rekening hoeven te nemen. Dus ik denk dat het een manier is om de druk te verhogen... en tegelijkertijd uh, een uitdrukking van de solidariteit van het Tunesië volk... wat weet wat, wat het is om te leven onder een dictator. Ja, en ik zit even te denken hardop. Tunesië erkent dat het internationale strafhof? Of als hij daar is, is hij dan veilig als dat? Nou, ik denk dat dan uh, voor onderhandelingen, als het daarvan zou komen... nogmaals, ik dacht dat het je niet zo het waarschijnlijk niet. is... Nee. maar uh, dan, uh, dan zal dat van tevoren natuurlijk geregeld uh, moeten worden. In ieder geval, dat Tunesië solidair is, dat hebben ze ook wel laten zien... door de Syrische Syri Syri ambassadeur uh, weg te sturen. Bertus, dankjewel. Um, ondertussen is de Franse journaliste Edith Bouvier veilig aangekomen in Libanon. Zij is vorige week gewond geraakt bij een aanval op Homs. Uh, daarbij kwamen ook twee journalisten om het leven... Uh, ze, ze smeekte geholpen te worden. Vanochtend meldden verschillende media... dat zij samen met een Britse fotograaf in Libanon was aangekomen. Vervolgens kwam er een hoop onduidelijkheid of dat wel echt zo was. Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Maar Ron, nu is, nu is het echt duidelijk dat ze uh, Homs heeft kunnen ontvluchten. Nou, we hebben nog steeds niet uh, haar zelf in beeld gezien... maar president Sarkozy die heeft bevestigd dat ze veilig en wel in Beirut is aangekomen. Ik ben opgelucht, zegt de president, dat die nachtmerrie voor Edith Bouvier... die meerdere botbreuken dus heeft opgelopen, dat die nachtmerrie voor haar nu voorbij is. Dat zei president Sarkozy nou een klein uur geleden. Ja, wat is er bekend over haar redding vanuit Homs? Ja, eigenlijk weinig woorden we is net ook al vertellen. Gisteravond is er in ieder geval te vergeefs een poging gedaan... door het Rode Kruis en de Rode Halve Maan... Uh, om de mensen naar buiten te krijgen. Dat is mislukt. Hoe het dan wel is gegaan weten we niet. Het enige wat president Sarkozy erover zei was... dat het moeizaam ging, de onderhandelingen met het Syrische regime... Uh, dat Homs voortdurend bestookt. Uh, in de Britse pers wordt dan weer gezegd... dat er bij de vlucht of de smokkel verschillende doden zouden zijn gevallen. Nou, dat zou dan weer haak staan op de term onderhandelingen. Zoals Sarkozy die gebruikte. Kortom, hoe het gebeurt, dat weten we niet. Maar het goede nieuws is natuurlijk dat die twee verslaggevers veilig in Libanon zijn aangekomen. Ron Linker, in Parijs, dankjewel. Premier Rutte breekt met een traditie op Goede Vrijdag. Hij gaat dit jaar niet naar Naarden voor de Matthäus maar naar Leiden. En dat nou net terwijl dit jaar de Matthäus voor de negentigste keer wordt uitgevoerd in die grote kerk van Naarden. Karen Alberts is benieuwd hoe het nieuws daar is aangekomen café Het Hecht in Naardenvesting. Dat is een van die etablissementen waar mensen in de pauze van de Matthäus snel even een broodje komen eten. Twee heren aan de lunch. Nou, wie er dit jaar zeker niet zal komen lunchen, hier is premier Rutte, want dat hij laat verstek stek gaan. Oh, wat jammer is dat. Ja, Waar gaat hij dan naartoe nu? Naar Leiden. Naar Leiden. Nou, dan kan hij in ieder geval vergelijken met Naarden en Leiden. Dan, en dan komt hij zeker weer over. Volgend jaar komt hij weer terug hier. Want die hier van eh, Jos van Veldhoven is onovertroffen? Absoluut, ja. Dit is gewoon de beste Matthäus in het land hier, ja. En is het iets wat, uh, wat Naarden een beetje pijn doet? Dat de premier van Stek laat gaan? Uh, nou, als het één keer is, denk ik niet, nee. Maar ik, als de rest van de regering hier komt, dan is het geen probleem. Het gaat over uh, de premier. Ja? Nou, dat zou ik jammer vinden. Tradities moet je een beetje in ere houden, toch? Doet dat afbreuk aan de Goede Vrijdag hier... en de Matthäus Passion hier in de kerk? Uh, nou, voor mij uh, maakt het niet zoveel uit, hoor. Kijk, ik ben er wel eens geweest, maar ik kan me voorstellen... dat het voor veel andere mensen wel uh, uh, gemis is. En dat het uh, gewoon er, erbij hoort. Bent u al een beetje bekomen van de schok, meneer? <lacht> uh, nee, maar uh, nee, dat, dat doet me niet zoveel. Nee. Dat, die, dat die niet komt... Want het is toch een mooie traditie, al die kabinetsleden... die op Goede Vrijdag uitgerekend naar Naarden komen. Dat is een mooie traditie, inderdaad. Maar ik heb niet zoveel met politiek. En zeker niet met meneer Rutte. Misschien mag ik dat niet hardop zeggen. U ja. heeft het al gehoord? Hij gaat naar Leiden. Ja, en wat vindt u daarvan? Ja, een beetje eigenzinnig. Maar ja, misschien dat hij het al zo geluk vindt. Hij komt niet dit jaar. Ja, ik ben daar persoonlijk ontzettend om teleurgesteld. Ik had verwacht van een uh, premier van een traditionele partij... met gevoel voor juist uh, dergelijke tradities... dat hij daar omzichtiger mee om zou gaan. Ik begrijp ook niet wat een premier in Leiden te zoeken heeft... waar in Naarden al jarenlang, decennia lang de Bachvereniging de enige echte met deze persoon uh, uitvoert. Maar ik wens hem uh, ondanks dat toch veel plezier in Leiden. Maar u bent echt boos, hè? Teleurgesteld. Ja, en u bent niet de enige hier? Ik denk dat uh, uh, meneer Rutte zich op uh, best een aantal vrienden in uh, Naarden kan uh, uh, roemen. Maar dat het er even wat minder zijn. Wat minder enthousiast, ja. En als hij volgend jaar uh, terugkomt, is dat weer vergeven en vergeten? Dan uh, zou het kunnen dat de plekjes vooraan in de kerk vergeven zijn aan mensen die daar uh, uh, meer aanspraak op kunnen maken. Kan ik me voorstellen. Ik ga daar niet over, maar... Dat zou u doen. U klinkt echt een beetje lustig. Nou, wraaklustig, wraaklustig. Zo belangrijk is het ook weer niet. Maar... Uh, maar het steekt wel. Een beetje, ja hoor. Ja. En hoe reageerde de organisator, de Nederlandse Bachvereniging, op het nieuws? Kees Lichterlijn, hoofdmarketing en communicatie. Is een tegenvallig, de minister-president, er niet bij dit jaar? Uh, ja, natuurlijk is dat voor ons jammer. Want uh, als, er een, uh, als je de minister-president uh, uitnodigt, en, uh, nou ja, vaak komt hij. En als hij dan een keer niet komt... Uh, dan is het heel jammer voor ons. Want het brengt toch altijd weer een stukje glans en uh, publiciteit met zich mee. Ja. En vaak komt hij. Hij komt toch altijd? Of is het wel eens vaker gebeurd dat hij niet kon? Uh, het is wel eens vaker in de geschiedenis voorgekomen... dat de minister-president uh, niet aanwezig was... bij de, bij de matthäus in Naarden op Goede Vrijdag. Um, maar dan ging hij meestal niet ergens anders heen. En um, voor ons is het natuurlijk heel jammer dat hij dat niet komt. En in dat opzicht is het dus ook redelijk, uh, redelijk uniek dat hij ergens anders heen gaat... Dan uh, naar de Matthäus-Pension in Naarden. En volgend jaar? Wij hebben nog geen uh, bericht ontvangen, maar we hebben hem ook nog niet uitgenodigd. Dus uh, daarvan... Die gaan uh, hem wel weer uitnodigen? Of mag hij nu voor straf niet meer komen? Nee, hoor, we nodigen uh, traditiegetrouw <laughs> elk jaar gewoon de minister-president uit. En uh, ook uh, volgend jaar zal de uitnodiging weer uh, gewoon op de mat vallen. En wij hebben begrepen dat de premier volgend jaar weer gewoon naar Naarden gaat. En zoals een inwoner zei, ze begrijpen niet in Naarden wat een premier in Leiden te zoeken heeft. Het snelste internet, net, internet ter wereld is te vinden in Enschede. Een HD-film in 40 seconden downloaden. Zo direct een reportage. Wijnand Swaan, hoe is het op de weg? De avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Maar toch wat minder gunstig dan gisteren. Er Staat toch ruim 100 kilometer file. Vooral rond Rotterdam is het nu druk. Op de A16 van Rotterdam naar Breda zijn de rijstroken weer vrijgegeven bij Dordrecht. Er gebeurde daar een ongeluk. Er staat 9 kilometer file. En de A44 valt op richting Den Haag. Er staat na een ongeluk bij Voorhout 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het gaat weer een beetje de goede kant op met Portugal financieel gezien. Vertegenwoordigers van het IMF, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank, de zogenaamde Trojka, kwamen langs om te onderzoeken of de doorgevoerde hervormingen en de bezuinigingen goed werken. En de Portugezen kunnen opgelucht ademhalen, want de Trojka is tevreden. Correspondent Rob Zoutberg, goede cijfers voor Portugal, maar waar is dat op gebaseerd? Ja, nou, we weten natuurlijk van alle maatregelen die er genomen worden op dit moment in Portugal. Hè. BTW gaat omhoog, de uitkeringen en de pensioenen die worden bevroren. Bevroren en toen ging de lijn dicht met Rob Zoutberg. We gaan opnieuw verbinding leggen. Doen we dat nu? Dan gaan we even naar het super, super snelle internet zo Precies, snel mogelijk. Precies in NsGd. Studenten hebben daar uh, dat snelste internet ter wereld. Dankzij nieuwe apparatuur is er nu in iedere studentenkamer op de campus een verbinding. Je zei het al een paar keer, Tim, 1 gigabit per seconde. Matthijs van de Wiel is op de universiteit. En nu serverruimte in. Een grote ventilatoren. Het is hier ontzettend warm. Elke server staat te blazen. Een hele schone ruimte met van die rekken vol met apparaten... waar allemaal kabels ingeplucht zijn. Ja, voor mij ziet het eruit als iedere andere serverruimte... Maar ja. dit is iets wat nergens anders in Nederland bestaat op deze manier? Wat uniek is, is dat het internet snel verdeeld wordt over de hele campus... ...en dat iedereen dus ook thuis beschikking heeft over die snelle internetverbinding. Thuis in iedere studentenkamer? Exact. En het is een uh, oude prestigestrijd, hè? Wie in Nederland het snelste internet heeft? Het is uh, tien jaar geleden is het ook voorgekomen ja, toen dat Universiteit Twente het snelste netwerk ter wereld had. Hoe snel was dat toen? Dat was 100 megabit en dat is, uh, was erg snel in die tijd. En nu, nu, ja, nu kun je dat thuis ook krijgen, dus moesten we het wel vervangen en hebben we nu gigabit. Dus uh, Robert Damen van de SNT, studenten... Net Twente, dat is eigenlijk de provider voor de studenten hier. Ik heb het begrepen als internet, dat zijn gewoon eigenlijk allemaal computers die met elkaar in verbinding staan. Het kan dan hier heel snel zijn, maar is dan die verbinding met bijvoorbeeld de servers van YouTube of van Google, ja. is die dan ook zo snel? Nou, grote bedrijven als YouTube en Google en Facebook, die hebben ontzettend snel in de servers staan. Die kunnen die snelheden prima aan. Dus als jij nu je, je video probeert te uploaden van het feestje waar je gisteren was... Dan gaat dat een stuk sneller en dan hoef je niet meer te wachten op uh, het laadscherm dat je video geüpload wordt. Maar dan kun je gewoon verder met dingen die je leuk vindt. Deze reportage, als die klaar is, verzend ik hem naar Hilversum. Dat is ongeveer uh, 5 megabyte. Dat doen we al een hele tijd zo. Heel vroeger moest dat nog wel eens via een, uh, een inbeeldmodem. Het klonk zo... U kunt het berekenen, voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid. Hoe lang? We denken dat was duizend seconden ongeveer. Dus dat is 15 minuten ruim. Toen kwamen de ADSL modems. Ja, 2 tot 5 minuten. Tegenwoordig heb ik thuis een kabelmodem. Ja, half een half minuut zoiets. En hier, als ik zo dadelijk hier op verzend klik. Een twintigste van een seconde. Instantaan. En een hele film downloaden. Dat wil nog wel eens even duren. Hoe snel gaat dat hier? Een HD-film van ongeveer 5 gigabyte, dat is een kwestie van 50 seconden. Wat heb je aan nog sneller als je het al heel snel hebt? Want op een gegeven moment wil je internet zonder het hoeven wachten, zonder haperingen, zonder dat bufferen. Als dat eenmaal werkt, wat heeft het dan voor zin om het nog sneller te maken? Uh, mensen worden steeds ongeduldiger. Als je steeds moet wachten op het uploaden van je foto's naar Picasa of het synchroniseren van je Dropbox, je bestanden die je uitwisselt, dat is gewoon vervelend. En als... Dat gaat toch al heel snel? Dat gaat redelijk snel, maar het is. Wachten is vervelend en als je dat kunt wegnemen, dan worden de mensen daar alleen maar gelukkiger van. Heb je er ook wat aan voor je studie of is het alleen maar leuk? De universiteit gaat steeds meer gebruik maken van videolectures. Dus met deze nieuwe snelheid kunnen die steeds sneller gedistribueerd worden. En zo wordt de campus van Twente... Het downloadbolwerk van Nederland... waar de meeste films het snelst worden binnengehaald. Nou, in het verleden hebben we daar problemen mee gehad. En sindsdien hebben we maatregelen genomen... om ervoor te zorgen dat dat niet langer voor kan komen. Apparit B is nog wel beschikbaar... want jullie hebben geen service provider die het blokkeert. Ja, maar als wij klachten ontvangen van de auteursrechteninstanties... dan gaan wij erachteraan. En als zij daar niet op reageren... dan sluiten we ze af van het internet. Het heeft volgens mij één echt groot nadeel. Je raakt er vreselijk verwend van. En als je dan ergens moet gaan internet... Waar het allemaal wat minder snel gaat, ga je, je vreselijk ergeren. Klopt. Elke keer dat we naar onze ouders gaan, is het weer een leidensweg. Moeten we ons weer uh, bedenken hoe erg het was in de oude tijd. Je rijdt Eigenlijk... er snel aan gewend. Heel snel. Ga je toch een spelletje doen, zeg ik dan heel ouderwets bij <laughs> je ouders, maar goed. Zit er vast niet in. Matthijs van der Wiel was dat, op de Universiteit Twente. De wonderen der techniek. Die brengen ons ook weer terug bij Rob Sauberg. Hallo ja, Spanje, hier, hier Holland, hoort u ons. Verbinding weer snel nu, ja, geloof ik, ja. Niet te snel praten, op Schouwberg. Want je ging uitleggen waarom eh, Portugal ja. van de Trojka... de Europese Unie, het IMF ja. en de Europese Centrale Bank een voldoende rapport we hebben gekregen. Waar ja. was dat op gebaseerd? Ja, Ik vertelde over de maatregelen die in Portugal zijn genomen. De verhoging van de BTW. Het bevriezen van uitkeringen en pensioenen. Versoepelingen van ontslagregelingen. Nou, Allemaal maatregelen die genomen zijn. En allemaal zaken. Die het bezoek van de trojka, het IMF... de Europese Unie en de Europese Centrale Bank overtuigden. Dat betekent dat er nu een akkoord is... voor dat vierde deel van, het, van de hulp aan het land. Bijna 15 miljard euro. Daar gaat het nu om. Hè, van in totaal. 78 miljard. Nou, die wordt nu overgemaakt. En als dat geld dan vrijkomt Rob. Staat het land dan weer op eigen benen? Ja, in, in theorie wel. In, in de theorie staat het dan uh, zo'n beetje in de herfst volgend jaar. Op eigen benen. Al hoor je wel twijfels daarover in Portugal zelf. De vraag is of het land niet een deel van de schuld zou moeten worden vrijgescholden. Je hoorde deze dagen ook Nobelprijswinnaar Paul Krugman daarover... die op bezoek was in Lissabon. En die vindt dat het land echt door een wurggreep van bezuinigingen heen moet. En de vraag is of het land eigenlijk ooit weer op eigen benen kan staan. Nou goed, we hoorden vandaag ook de minister van Financiën, Gaspar, daarover. En die zei, ik wil daar niks van weten. We hebben zeker niet meer geld nodig en ook niet meer tijd. Nou, nou, dat is goed nieuws, zou je ja, zeggen. Ja, ja nou, Als je kijkt naar het andere land, waar, uh, ja. op dat Iberisch schiereiland waar je woont, Spanje. Ja, nou, daar, daar zijn de, de, de cijfers sinds gisteren gewoon weer beroerd, moet je zeggen. We, de hele tijd, we wisten het al een beetje. De hele tijd is er vanuit gegaan een financieringstekort eind 2011 van 6 procent. Nou, blijkt veel hoger te zijn, ruim 8,5 procent. En dat maakt het, en dan kom je op een volgend cijfer terecht... wel heel moeilijk om dit jaar te eindigen op 4,4 procent... zoals afgesproken met Europa... Ik kan het ook simpeler zeggen, er ligt op dit moment al een pakket van 15 miljard op tafel om te bezuinigen. Wil je dat nog halen, hè? nu dat financieringstekort veel hoger is, dan zou er dan nog een keer het dubbele bovenop moeten. Nog een keer 30 miljard, nou ja, uh, dat lijkt onmogelijk. En de vraag is nu, hè, dat hoor je vandaag in Spanje, of Brussel niet bereid zou zijn om de eisen die ze ten aanzien van Spanje uh, stelt, niet wat uh, ja, naar beneden bij te stellen. Ja, is dat wat Spanje zou willen? Nou ja, dat, is, dat, maakt, dat maakt het in ieder geval wel haalbaarder... om iets van het financieringstekort omlaag te brengen. Moet je nagaan wat dat zou betekenen... als je voor alleen op al dit jaar 45 miljard zou moeten gaan snoeien. Nou goed, er wordt aan alle kanten onderhandeld, begrijpen we hier. En donderdagmorgen natuurlijk voorafgaand aan de Eurotop... dan komen de Europese ministers van Financiën nog eens bij elkaar. Nou, dan zal je zien dat Griekenland op de agenda staat. Maar natuurlijk Spanje. Dan zal er ook weer over Spanje worden gesproken... We hoorden er, in ieder geval vanmorgen ook even hier de, de vicepremier de Santa Maria daarover, en zij zegt hoe dan ook, we gaan door op die ingeslagen weg van van ombuigen en bezuinigingen. Tenemos la obligación de reducir el déficit, y esto no es un tecnicismo burocrático. Es que no podemos permitirnos otra cosa. Podemos imputar responsabilidades, pero creo que no es el momento de repartir culpas ni de poner excusas. Nou ja, vastbesloten de vicepremier. We moeten het financieringstekort terugdringen. Dit is niet omdat de bureaucraten het willen. We kunnen ons simpelweg niets anders veroorloven. We kunnen schuldigen aanwijzen. Maar dit is zeker niet het moment van smoesjes. Dankjewel Rob Zouwberg. Over en uit. Buitenlandse goksites moeten Nederlanders weren. Dat is de kern van een uitspraak van de Hoge Raad. Het is het sluitstuk in een langlopende zaak... van het Nederlandse gokbedrijf Lotto... tegen het Britse Led Brokes, dat via internet en per telefoon gokspelen en loterijen aanbiedt. Politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel, wat wil dit zeggen? Gaan die buitenlandse goksites nu op zwart hier in Nederland? Uh, het zou eigenlijk moeten, maar het lijkt ondenkbaar. Want er zijn in Nederland een miljoen mensen die op internet gokken... variërend van online pokeren om, uh, om geld tot het aangaan van sportwetenschappen en uh, loterijen. Ja, en het lijkt onmogelijk dat te beteugelen en dat weet ook de politiek in Den Haag. Louis Bontes van de PVV. Uh, volgens mij is dat niet uh, haalbaar, want er zijn er weer allerlei mogelijkheden om dat uh, te omzeilen. Dus hoe ga je dat uh, handhaven? Dat zal uh, ontzettend, uh, ontzettend moeilijk zijn. Uh, dus ik pleit ervoor... Ga zo snel mogelijk met die nieuwe wet aan de slag. En zorg dat er aanbieders komen die legaal aanbieden En ga tanden illegale uh, hard te lijf. Ja, en die nieuwe wet dat is de nieuwe wet op de kansspelen. Waar Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie hard aan werkt. En die krijgt ook grote steun in de Kamer. VVD en Bart de Liefde. Heel veel mensen spelen al op internet uh, poker en andere kansspelen. Die zijn nu volstrekt vogelvrij. Hebben geen enkele uh, bescherming. Dat vind ik niet meer verantwoord. Die mensen uh, moeten beschermd kunnen worden. Uh, daar moet zekerheid voor zijn. En we moeten mensen die eventueel een risico lopen op verslaving ook kunnen helpen. En nu gaat het allemaal volstrekt onder de, onder de radar. We hebben geen zicht, kunnen mensen niet helpen of beschermen. En daar moet een einde aan komen. Dus u zegt, er moet een legaal aanbod komen, meer dan het nu is? Juist. Met een heel verstandig en solide uh, vergunningensysteem... waarbij de consument op een veilige manier en verantwoorde manier op internet een gokje kan wagen. Ja, en dan ontstaat nu dus de vreemde situatie... dat de hoogste rechtbank in Nederland bepaalt... dat buitenlandse goksites op zwart moeten... maar dat de politiek dus eigenlijk al weet dat dat niet kan. En wat zegt die uitspraak van de Hoge Raad dan nog? Nou ja, die zegt dat het juridisch door de beugel kan. De wet op de kant spelen zoals die nu geldt klopt juridisch... is ook houdbaar tot en met uh, het Europees Hof, zegt de Hoge Raad. Maar laten we zien dat in de praktijk dat die al achterhaald is. Nou ja, dat vergt enige uitleg. Nederland heeft een restrictief gokbeleid... gericht op het tegengaan van gokverslaving en fraude... Ja, het gokken is dus uh, onder strenge voorwaarden gegund aan een paar bedrijven. Staatsbedrijven als Holland Casino mm. en bedrijven als De Lotto. Ja, en in internetbedrijven als Ledbrooks en Unibet, maar ook cowboys uit landen als Rusland en de Kajman eilanden doorbreken dat staatsmonopolie en uh, lappen de Nederlandse regels aan hun laars en doen ook bijvoorbeeld geen afdrachten aan goede doelen zoals Nederlandse gokbedrijven moeten. Ja, de Hoge Raad zegt nu dat Nederland daartegen mag optreden, maar de politiek weet dus al dat dat achterhaald is gezien de ontwikkelingen op internet. Ja, Vandaar ook die brede steun in de Kamer voor een nieuwe wet op de kant spelen... om dus legaal aanbod in Nederland te creëren. En waarom is die wet er dan nog niet als er zo'n brede steun is? Nou ja, er is een lange discussie over geweest in de Kamer. Ook wel logisch, omdat het een radicale breuk is met het uh, staatsschokmonopolie... zoals we dat in Nederland altijd gekend hebben... Ja, dat heeft natuurlijk lang geduurd om daar overeenstemming over te bereiken. Ja, en nu zie je dat er een langslepende discussie gevoerd wordt... over hoe je die geprivatiseerde gokmarkt dan moet vormgeven. En belangrijker nog, hoe je dat gaat controleren en handhaven. Lea Bouwmeester van de PvdA. Wij zeggen, als je weet dat meer dan 1 miljoen mensen uh, online gokken... zorg dan dat je een gereguleerd aanbod hebt. Dus uh, een aanbod wat mag in een gecontroleerde omgeving. We moeten natuurlijk geen 13-jarigen hebben... die uh, duizenden euro's gaan gokken uh, op internet. Wat is dan van belang als het gaat om die controle? Dat je weet uh, dat er een leeftijdsgrens wordt gesteld en dat je ook een bepaalde speellimiet hebt. Zoals in Holland Casino houden we in de gaten dat mensen niet hun uh, hele leven uh, kapot gokken. Nou, je hebt een systeem dat je dat op internet ook toe kunt passen of in ieder geval zoveel mogelijk kunt voorkomen. Die systemen zijn bekend, dus uh, ja, staatssecretaris Deven moet gewoon aan de slag gaan en het gaan invoeren. Ja, je ziet dus dat partijen als de PvdA en het CDA... heel kritisch zijn juist op dit soort maatregelen. En daar strenge eisen aan stellen. En Teven probeert te laveren tussen de liberale gedachten met strenge regels. En aan de andere kant toch het in de gaten houden... en proberen niet te veel gokverslaving te creëren in Nederland... van het CDA en de PvdA die zorg om daaraan tegemoet te komen. Michiel Breedveld, hoor u vanuit Den Haag. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid...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 Het Franse Constitutionele Hof noemt de omstreden wet... die het ontkennen van de Armeense genocide verbiedt niet grondwettig. De wet is in strijd met de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. Het Franse parlement had ingestemd met de wet tot woede van Turkije. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens geworden dat Servië kandidaatlid van de Europese Unie mag worden. Het officiële besluit hierover wordt genomen op de Europese top van de regeringsleiders later deze week. kandidaatlidmaatschap van Servië werd lange tijd tegengehouden omdat Belgrado te weinig deed om verdachten van oorlogsmisdaden op te pakken en uit te leveren. Ook Rusland heeft zich nu kritisch uitgelaten over de Syrische regering. Op een vn vergadering in Geneve riep de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Syrië op tot samenwerking met het Rode Kruis. Tot nu toe kreeg Syrië steeds de volle steun van Rusland. En de politie Rotterdam-Rijnmond verdubbelt het aantal rechercheurs. Dat is belast met overvallen van 50 tot 100. En dat is een aanleiding van een overvalgolf. De afgelopen twee maanden waren er 93 overvallen... op winkels, snackbars en woningen. En vorig jaar waren dat in dezelfde maanden 62. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Het is bewolkt en dan blijft het voorlopig ook nog wel bovendien nevelig... met op sommige plaatsen, vooral rond het IJsselmeer, ook mistvelden. De temperatuur daalt vannacht naar 7 of 8 graden. Morgen loopt het kwik weer op naar 11 tot 13 graden. En daarmee is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Maar ook morgen blijft het overwegend bewolkt, wel op de meeste plaatsen droog... en heel misschien weet de zon in het uiterste zuidoosten van het land... later op de dag een gaatje te vinden. Donderdag nog weinig verandering. Vanaf vrijdag krijgen we wel meer zon... maar de lucht wordt minder zacht en dat betekent dat de middagtemperatuur... iets om gaat naar ongeveer 10 graden. ADB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. De opvallende files die staan op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij de Van Brinnen-Noordbrug drie kilometer na een ongeluk. De andere kant op naar Breda zijn de rijstroken weer vrij. Bij Dordrecht Er staat nog wel 5 kilometer file. De A35 van Enschede naar Almelo tussen Delden en Knoopend-Azenlo... 3 na een aanrijding. En de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Kaagdorp en Voorhout 6 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk...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 Vanavond rond 11 uur op Nederland 2 in close-up. Een portret van Lang Lang. U rijdt aan een Lexus CT200H met 14% bijtelling vanaf 29.250 euro. Kijk op Lexus.nl. Welkom bij Lexus. Het is uh, bijna vijf minuten over half zes. Zo praten wij met Lutz Jacobi. Eerst praten we over Job Cohen van de Partij van de Arbeid... want vorige week maandag kondigde hij zijn vertrek aan. Vanmiddag nam hij officieel afscheid van de Tweede Kamer. Omringd door veel camera's, veel journalisten en veel fotografen... liep hij voor de laatste keer naar de vergaderzaal van het parlement. Dat is uh, een beetje dezelfde weg als anders, hè? Ja, met wat voor gevoel gaat u nu zo naar binnen? Nou, ik geloof dat ik alles wat ik daarover te zeggen had... inmiddels gezegd heb, dus ik heb er ook niet zoveel aan toe te voegen. Ja, wat verwacht u van zo'n laatste middag? Uh, dat straks mijn brief wordt voorgelezen... dat de voorzitter daarop antwoordt, en dat is dat. Een week geleden maakte Job Cohen bekend... dat hij zijn functie als voorzitter... van de Partij van de Arbeidsfractie neerlegde... en dat hij ook wegging uit de Tweede Kamer. En ik lees zijn brief aan u voor. Mevrouw de voorzitter... Er zullen niet veel leden van de Tweede Kamer zijn die zo kort lid zijn geweest als ik. En zeker niet als zij lid van de Kamer zijn geworden op een wijze zoals ik. Vanuit de positie die ik bekleedde moet je effectief zijn. En als je het gevoel hebt dat dat niet het geval is, dan is terugtreden geboden. Want ons land heeft een effectieve oppositie nodig tegen een kabinet... waarvan ik tijdens de afgelopen algemene beschouwingen zei... het kent van alles de prijs, maar niet de waarde. En ik hoop dat een van die waarden waar ik zo aan hecht, te weten dat democratie meer is dan het recht van de meerderheid, dat ook de stem van minderheden telt, recht overeind blijft. Aan dat debat zal ik in deze Kamer, het huis van de democratie, niet meer meedoen. Het gaat u goed. Job Cohen. Geachte heer Cohen, beste Job. U wilde als politicus bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving... zo zei je vorige week in je persconferentie. Als Kamerlid heeft u zich onderscheiden... door een oprechte, waardige en respectvolle wijze van debatteren. Altijd op de bal en niet op de man. Vorige week deed je een stap terug. De wijze waarop je je terugtrekken motiveerde heeft velen zeer geraakt. Het getuigt van een sterk en moedig karakter als je als politicus zo durft te erkennen wat je grenzen zijn. Mede namens alle collega's en medewerkers wens ik je het allerbeste toe. Dat was de Tweede Kamer vanmiddag. Inmiddels zijn er vijf kandidaten om Job Cohen op te volgen... als fractieleider van de PvdA. De vijfde kandidaat kwam vandaag, Lutz Jacobi. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jemig, dat was echt een verrassing, hè? Ja, ik uh, begreep dat uh, twaalf uur op de nos... Uh dat er nog niet uh, bekend was dat er nog een vijfde was. Oh, maar één uur volgens mij wel, maar we hadden het niet aanzien komen... Nee, ik was vijf voor twaalf bij het partijbureau. U, u moest er echt nog even goed over nadenken, kennelijk. Ja, plus honderd uh, handtekeningen verzamelen, plaatsen, momenten. zo'n soort zo dingen meer. En dat is wel gelukt, begrijp gelukt. ik. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Zeg, uh, wat gebeurt er dan? Dan gaan we natuurlijk allemaal kijken. Lutz Jacobi, waar kennen wij Lutz Jacobi precies van? Uh, toen kwam ik tegen, u hield uw medenspeech -in, in de Kamer begin 2007... over het verbod op handel van producten van zadelrobben en klapmutsen. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, dat is lang geleden. Maar ja, dat krijg je als je woordvoerder bent uh, voor uh, natuur, uh, dierenwelzijn, uh, landbouw en dat soort zaken op dat moment. En uh, dat was een uh, verbod uh, op het vermoorden van zeehonden. Ja, dat moet ook geregeld worden. Ja, en is dat gelukt ook? Dat is toen gelukt, ja. Ja, want u, u bent vooral betrokken bij de natuur. Waar is dat ooit mee begonnen? Nou, ten eerste ben ik uh, een boerendochter. Ik ben uh, een buitenmens. Ik ben van het platteland. Dus dat uh, helpt sowieso al om uh, veel uh, passie te hebben bij ons natuur en ons landschap. Ik zou uh, graag willen dat heel veel mensen dat zouden hebben. Maar daar is het in ieder geval begonnen. Ja, en, en de afgelopen tijd heeft u uw pijlen vooral gericht op staatssecretaris Bleker? Uh, ja, als iemand uh, ons natuur en landschap uh, naar de Filistijnen helpt, dan doet hij dat zeker. Mevrouw Jacobi, in elke verkiezingscampagne gaat het om drie dingen, weten we, vanuit Amerika. Economie, economie, economie. Hoe zit u in overheidsfinanciën? Nou, euh, laat ik het zo zeggen. Als het om de theorieën gaat. en de liquiditeitsquantiënten en dat soort zaken. dan heb ik uh, een heel dik jaar uh, economie gehad bij een rechtenstudie. En daarnaast uh, vele jaren economie. Uh, gewoon op de middelbare school. En dat en, gecombineerd met uw ervaring in de Tweede Kamer. Ja, Hoe gaat u dat inzetten in deze campagne Precies. voor het fractieleiderschap? Gecombineerd, wat ik nog zeggen, met ook uh, iets van twaalf jaar uh, directeur geweest te zijn van de GGD in Friesland. Dus ook micro, uh, meso, uh, macro-economie. Vind ik, uh, ik nou, laat ik het zo maar zeggen. Ik uh, zal me er goed mee redden. om te voorkomen dat we nou lange verhalen houden. Ja. Maar hoe gaat u zich onderscheiden in dat opzicht. de komende weken van bijvoorbeeld Martijn van Dam. Ronaplasterk, die toch redelijk goed in die financiën zitten? Ja, nou ja de, de, als je het als een boekhouder uh, zo'n debat in gaat. en het uh, over de getallen gaat hebben, dan. Uh, denk ik uh, dat je bij mij niet aan het goede adres bent. Wat ik belangrijk vind, is dat uh, als het gaat om de economie... wij met elkaar, dat is een van de redenen waarom ik uh, me uiteindelijk... toch beschikbaar heb gesteld uh, voor uh, leidinggevende, laat ik het zo maar zeggen... als uh, fractievoorzitter. Ik zou heel graag zien dat wij uh, niet alleen als politieke partij... maar ook met de vakbonden, met de werkgevers, met andere sectoren... vooral kijken naar hoe kunnen wij... Uh, vanuit die 3% uh, gedachte, maar vooral hoe kunnen wij nu voorkomen... dat onze economie nog steeds verder op slot raakt en het uh, lostrekken. Waar ik heel uh, zeg maar furieus over ben, is dat uh, heel veel geld... op dit moment in de topsector in de Randstad zit. Terwijl ik denk dat er heel veel economie juist losgetrokken kan worden... met uh, kleine MKB-bedrijven, vooral buiten de Randstad... die heel veel aan innovatie doen. En waar wij volgens mij heel veel uh, ja, nieuwe industrieën uit kunnen halen. Zoals bijvoorbeeld de watertechnologie. Maar ook op het terrein van uh, energie en andere zaken. Heeft, heeft Hans Peckman u misschien aangemoedigd om, om uw kandidaat te stellen? Ja, dat heeft hij gedaan. Oh, hij, hij heeft u gebeld? <laughs> nee, nee, nee, ik heb hem gebeld. Ja, nee, wat, nee, wat wat zijn nou, het is toen? logisch dat je met je partijvoorzitter belt... Ja. als je op de rand staat van uh, ik ga het doen. Uh, hij heeft uh, gezegd, uh, weet waar je aan begint. Maar ik denk dat het uh, een mooi uh, geluid is uh, in deze verkiezingen. Want wat is zo belangrijk in het geluid, dat bijvoorbeeld de regio aan het woord komt, u komt uit het noorden van het land, Friesland, is het, ontbreekt het aan in, in, in de fractie? Nou ja, als je vier kandidaten uit de Randstad hebt, kun je wel zeggen dat het eraan ontbreekt. Maar of dat erg is, is het maar tweede. Maar ziet u dat ook zo? Uh, nou ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar uh, het noorden van het land, is nog een heel groot PvdA, bolwerk. Uh, daar zien mensen heel graag ook een uh, ja, regionale, iemand die heel erg verbonden is met hun, uh, zeg maar ook uh, in uh, de landelijke politiek. Ja, want wat hoorde en zag u daar wat ontbrak bij Job Cohen? Uh... Ja, dat, dat, dat, ik kijk vooral even naar mezelf, als je het nou niet erg vind. Uh, ik was met die passie van die, uh, en de verbondenheid met die regio uh, aan het uh, woord. Uh, wat, het, denk ik, ja, in ieder geval mijn vorm van politiek bedrijf is... is uh, weten wat er speelt bij de mensen. Uh, dat weer proberen te vertalen naar Den Haag... Uh, dat zijn de dingen waarvoor we er zijn. Wat is dan, als ik u dan toch even mag onderbreken... Ja. wat is dan het belangrijkste wat uw leden in het noorden zeggen? Waar ontbreekt het op dit moment aan bij de Partij van de Arbeid in Den Haag? Ja, ik denk toch... Uh... Dat zijn graag althans de leden die ik spreek... die tegen mij hebben gezegd van je moet het doen. Dat het niet uh, zeg maar een eenrichtingsverkeer een uh, is... van dat het hier in Den Haag uh, met mooie verhalen wel zullen regelen. Maar dat het vooral ook is dat je de kiezers aan het uh, woord laat. Dat je daar naar luistert. Dat je daar ook heel nauw bij betrokken bent. Een soort van beweging zeg maar, in gang zetten. En ik denk heel duidelijk programma voor ons land... wat volgens mij over de politiek heen gerecht moet worden zakelijkheid kan volgens mij in de politiek wel wat meer. En daar ben ik ook echt van, recht toe, recht aan. Ja, want Hans Spekman he, die heeft gezegd... weet waar je aan begint tegen u. We, we hebben de afgelopen dagen over de campagne... die nu gestart, gestart gaat worden gehoord... dat de kandidaten niet onaardig tegen elkaar gaan doen... niet verschillen gaan benadrukken... maar allemaal heel positief gaan doen. Ga, gaat u dat ook doen? Of gaat u gewoon zeggen, hier staat Lutz, Jacobi... en ik ben echt wel even heel wat anders dan die andere vier? Nou ja, ja, ik doe gewoon mijn ding zoals ik altijd doe... en ik zeg uh, wat ik vind... En uh, dan zien we wel uh, wat de kiezers uh, bij de PvdA doen. Want uiteindelijk moeten zij uh, de stem uitbrengen. Uh, Goed, u heeft zich in ieder geval in de strijd geworpen. Mevrouw Jacobi, we gaan nog veel van u horen de komende weken. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Lutz Jacobi dus, de vijfde kandidaat voor het uh, fractievoorzitterschap van de PvdA. Die verkiezingen komen eraan. Ook verkiezingen vandaag in Amerika. Een spannende dag voor de Republikeinen. Super Tuesday. Wijnand Zwaan, de laatste verkeersinformatie. Ja, het is wat minder druk dan gebruikelijk. Twee files die vallen op op de A35 van Enschede naar Almelo. Daar staat voor het knooppunt Azelo 5 kilometer stil. Er is daar een ongeluk gebeurd. De A44 richting Den Haag tussen het knooppunt Burgerveen en Voorhout 8 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een historische dag voor Servië. Dat land wil graag lid worden van de Europese Unie. In Brussel is een uurtje geleden besloten om het licht op groen te zetten. Servië wordt kandidaat-toetreder. Wanneer formeel de echte onderhandelingen beginnen is nog onbekend. Maar in Brussel vieren de Serviërs alvast feest. En correspondent Tijn Sade was erbij. <tieden> In de prachtige balzaal in het centrum van Brussel is er een Servische avond. Niet voor niks nu, in de week, dat Servië dus wordt opgewaardeerd tot kandidaat-toetreder van de Europese Unie. Minister Petrovic, ik wil zeker over de de investeringen en de oplossingen van Servië, Ivica Dacic. Dit is een belangrijke week voor Servië. Ja, het is heel belangrijk. Serbië is nu een andere leek. We gaan nu als het ware naar de tweede divisie, zegt de vicepremier. En ik hoop dat we in Europa snel in de eerste divisie komen. En daarna worden we misschien ook nog wel kampioen. Ik hoop dat het in de eerste league zal worden. dat in de eerste league. zal De beroemde filmregisseur Emir Kusturica is ook van de partij. Hij speelt op het Brusselse feestje met zijn Servische band No Smoking. Vanaf European was is mijn geboorte voel ik me al Europeaan. Dat Servië nu kandidaat-toetreder wordt is slechts een formaliteit. Turkey is, is wel bang dat het met Servië dezelfde kant op gaat als met Turkije. Dat land is al decennia kandidaat-toetreder, maar nog altijd geen lid van de club. Ik denk niet dat het aan Servië hangt. Servië heeft al wat was asked to be done. Aan Servië zal het niet liggen. We hebben nu alles gedaan wat van ons werd gevraagd. Servië is voor mij. Servië is altijd Europa. Minister Rosenthal. Ze gaan nog beginnen met het onderhandelen, maar toch, we kunnen nu toch stellen... dat Servië toch een toekomstige EU-lidstaat is. Grote kans daarop, toch? Nederland heeft steeds op de rem gestaan... omdat het vond dat Servië volledige medewerking moest geven aan het eh, Jugoslavië-Tribunaal. Dus Mladic en Hadjic naar Den Haag. Dat is gebeurd... En dan is het nu ook zaak om te zeggen... Nederland handelt altijd volgens het uh, woord strikt en fair. En als we strikt en fair zijn, zeggen we... Servië voldoet nu aan de voorwaarden... die ook nog in december door de Europese Raad zijn gesteld. Nou was Nederland altijd de enige die dwarslag. Dat had alles te maken natuurlijk met Mladic... die Nederland een enorm trauma bezorgde in Srebrenica. Ik heb zelf de toetreding van uh, Servië tot uh, de EU, kandidaat lidmaatschap... Verlenen, heb ik steeds uh, van mijn kant los willen zien van datgene wat zich in het verleden heeft voorgedaan. Je praat hier over een Europese Unie, mensenrechten, uh, voldoen aan de rechtsstatelijkheid, et cetera. Nou, daar hoort bij dat wanneer je misdader, oorlogsmisdadigers in jouw land hebt zitten, die vrij rondlopen, dat het dan voor de hele Europese Unie van belang is dat die worden opgepakt en naar Den Haag worden gestuurd. Servië, dus een stapje dichter bij Europa. Tijdens de Europese top, die donderdag in Brussel begint, zetten de regeringsleiders nog wel hun handtekeningen onder die afspraken met Servië. Voor verkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan, bij de Republikeinen. Dat is de staat van de auto-industrie. Onverwacht succes de afgelopen weken van de streng gelovige Rick Santorum... maakt de verkiezing spannender dan verwacht. Correspondent Wessel de Jong is in Michigan. Uh, Wessel, ja, die Santorum, hè, dat is nou niet de rijkste van alle kandidaten. Hoe, hoe komt het dat hij het zo goed doet? Ja, kijk, in Florida een paar weken geleden... Hè, Mitt Romney behaalde echt een uh, zeer overtuigende overwinning. Het was echt uh, de eerste grote staat die die, uh, die, die won in de race hè. Dat Het was de eerste grote staat na drie maanden. En daar zag je echt... Mitt Romney is echt zijn grote financiële kracht... Hè, met al zijn politieke spotjes uh, verpletteren... die echt de rest van zijn, uh, van zijn kandidaten... Nou, het leek toen eigenlijk allemaal min of meer geregeld uh, voor Romney. Hè. Ja, er volgden nog wat kleinere voorverkiezingen... waar we verder op de radio niet zoveel aandacht aan hebben besteed. Hè. Maar toen Minnesota... Missouri en Colorado is. Uh, ja, Centorum won ze alle drie op rij. En toen sloeg de, sloeg de twijfel toch weer toe. En lijken zijn kansen nu inderdaad weer groter, ook al heeft hij niet zoveel geld inderdaad. Ja, en uh, Romney is geboren in Michigan. Dan zou je uh, zeggen dat hij daar Centorum toch weer moet verslaan? Dat zou je zeggen. Inderdaad. En in 2008, toen hij ook al meedeed, Romney, lukte hem dat ook echt uh, moeiteloos. Hij versloeg toen McCain, toen uiteindelijk de tegenstander van Obama, de, de, de, de tegenstander van Obama werd. Maar ja, hij blijft toch, uh, Romney, hij blijft een probleem hebben... om uh, de gewone kiezer te bereiken. Hij blijft, toch de, hij blijft toch de rijke luiskandidaat. En dat is toch lastig in een staat met veel arbeiders in de, in de auto-industrie. Uh, hij blijft maar steeds onhandige, ja, dingen eigenlijk zeggen, Romney. Zo zei hij hier op een campagne bij ja, I love Michigan, my wife has two Cadillacs here. Ja, dat hebben die arbeiders <laughs> natuurlijk niet. Er was dus een autorace dit weekend, dan zei hij... Oh, I love auto car racing. I have a friend who also has a racing team. Ja, dat geeft de gewone arbeiders natuurlijk ook niet. En dat begint toch wel een beetje een patroon te worden en het begint hem op te breken. Maar in hoeverre kan het hem opbreken, Wessel, als je toch ook bedenkt... dat die arbeiders in de auto-industrie toch ook over het algemeen democraten zijn? Ja, dat zou je zeggen, maar dat is inderdaad precies het hele punt hier. Eh, al die primaries die zijn allemaal anders georganiseerd. Het zijn Hier in Michigan zijn het wat je noemt open primaries. Dus ook democraten die kunnen zich hier spontaan melden om mee te gaan stemmen. En eh, er zouden de nodige democraten zijn, dat is het verhaal nu die toch, die zouden zin hebben om een tactische stem te gaan uitbrengen om Romney een stok in de wielen te gaan steken. Nou, waarom willen ze dat doen? Romney heeft namelijk al herhaaldelijk gezegd dat hij tegen het redden was van de auto-industrie met, uh, met overheidsbewoners. Geld, zoals Obama dat heeft gedaan. Nou, dat nemen ze natuurlijk ontzettend kwalijk dat hij dat gezegd heeft. Nou, en Storm op zijn beurt, die speelt dan nog weer eens op in ook. Uh, zijn campagneteam trommelt nu democraten op. Die belt ze op om vooral te gaan stemmen, dus, uh, dus vandaag. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat Storm, dat, St. Thorne, dat uh, dus de Democraten vanavond Storm aan een overwinning gaan helpen. Dat is natuurlijk eigenlijk totaal absurd. En wordt, nou, ik in ieder geval beslissend voor, voor deze fase van de race? Het, het is Michigan Lake ontzettend onbelangrijk, is nu opeens heel erg belangrijk geworden kijk als, als Rom niet natuurlijk hier verliest dan lijkt hij natuurlijk geweldig gezicht verliezen in zijn geboortestaat zijn geboortestaat verlies is, is natuurlijk echt heel erg slecht, hij verliest dan het predicaat van gedoodverfde winnaar wat hij toch tot no nog toe was nou, de verwachting is dat de beslissing in deze race valt volgende week op 6 maart, dan is er een super Tuesday, dan gaan er 10 staten tegelijk houden dan voor verkiezingen, nou, als Rom die daar nou, nou overtuigd komt, dan is het allemaal wel zo'n beetje geregeld. Van. Maar ja, als daar die tien staten, als die zo'n beetje gelijkelijk worden verdeeld... dan over Gingrich, over Centorum, over Romney... dan gaan we echt door tot in het verre voorjaar met deze race. Ja, want je noemt nu Gingrich. Tijdje geleden was dat de grote verrassing. Die is nu uh, een beetje uitgeschakeld. Ja, precies zoals je het zegt, die is een beetje uitgeschakeld. Die zag dat hij heel slecht in de peilingen stond hier in Michigan. Heeft zich teruggetrokken. Maar vandaag werd weer bekend dat hij ontzettend veel geld heeft gekregen van zijn geldschieter. Dat betekent dat hij weer heel veel geld in spotjes in het zuiden kan steken. Dat is toch zijn belangrijkste plek waar hij het van moet hebben. Dus de verwachting is dat hij het Super Tuesday in een aantal zuidelijke staten zoals Georgia zijn, zijn, zijn, zijn, zijn thuisstaat, zeg maar, dat hij het daar heel goed doet. Dus ook Gingrich is nu even stil rond hem, maar ook hem mag je nog steeds niet uitvlakken. Het, uh, het blijft heel wispelturig, uh, ja, heel onzeker deze race toch? En leidt die wispelturigheid er ook toe, Wessel, dat mensen ja, in grotere getalen opkomen? Nu, nou, volgens mij zijn de stem, stemhokken nu geopend. De stemhokken zijn nu geopend. Ik zit hier in Detroit, wat toch voornamelijk heel veel. Uh, hier zitten toch heel veel democraten. Dus is, je merkt hier eigenlijk niks van. Het was natuurlijk absoluut niet de verwachting dat Michigan opeens zo'n grote beslissende rol ging spelen. Dat, dat had niemand verwacht. Dus je, op straat hier eigenlijk van die verkiezingen merk je niks. Je ziet, nauwelijks, uh, je ziet nauwelijks van die billboards en dergelijke signalen die overal staan. Zoals je dat uh, in die eerdere staten zag. Dat, uh, dat zie je allemaal niet wel de nodige spotjes. Het, het leeft niet echt. En als je met mensen praat, dan zeggen ja, we zijn er nu inmiddels wel zo ontzettend moe van ook. van, uh, van al die kandidaten. Dus er slaat, ook een, er slaat ook wel een soort vermoeidheid toe. Maar nou, spannend blijft het. Wel niet de... Laat je niet uit het veld slaan. Wessel de Jong volgt voor die niet. verkiezingen bij de Republikeinen in Amerika. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Voor NSC Handelsblad is het belangrijkste nieuws op de voorpagina. het pleidooi van CPB-topman Teulings. Hij gooide volgens de krant een steen in de vijver... door te pleiten voor uitstel van extra bezuinigingen. Toch bleven de afwijzende reacties uit. Als donderdag bij de publicatie van de CPB-ramingen... blijkt dat het begrotingstekort in 2013 boven de 3 uitkomt. En dat doet het. Moet Nederland extra bezuinigen van Europa. Alleen kan dat tot economisch zeer ongewenste effecten leiden. Inmiddels begrijpen zelfs de werkgevers dat het beter is om volgend jaar zo min mogelijk te bezuinigen, schrijft de NRC. En daarin past het pleidooi van de CPB-directeur Prima. De vraag is alleen of het kabinet dat ook vindt. En bovendien is het de vraag of de Europese Commissie een te hoog begrotingstekort accepteert. Het zijn ongewisse factoren in een politiek klimaat waarin weinig zekerheid meer bestaat. Al dus NRC Handelsblad. De opening van het Parool gaat over corruptie op de markt. De markt waar uw gulden vroeger nog een daalder waard was. De afgelopen jaren hebben de Amsterdamse stadsdelen te weinig gedaan... om de corruptie onder marktmeesters tegen te gaan... terwijl het risico daarop levensgroot is. Dat is volgens de krant de vernietigende conclusie... van het bureau integriteit van de gemeente. In het verleden liepen marktmeesters tegen de lamp... omdat ze goederen en geld accepteerden van kooplui... in ruil voor een goede standplaats. Als die praktijken niet worden aangepakt... dan zijn de gevolgen voor de overheid aanzienlijk. Volgens het bureau Integriteit leidt de gemeente reputatieschade... en stadsdelen missen ook aanzienlijke inkomsten dan. De Amerikaanse omroep CBS heeft op de website nieuws over de schietpartij... op een high school in Chardon in de staat Ohio. Een leerling van 17 opende daar gisteren het vuur in de schoolkantine... en schoot één leerling dood. Vandaag is een tweede leerling aan zijn verwondingen overleden. Bronnen bij justitie in Ohio hebben CBS verteld... dat de dader twee dagen van tevoren zijn vrienden had gewaarschuwd... De jongen heeft tegen de politie gezegd dat hij het slachtoffer was van pesterijen. Op de dag van de schietpartij zou hij naar, school, naar een school voor risicojongeren worden gebracht. De Nederlandse spoorwegen onderzoeken of er volgend jaar meer treinen van en naar Groningen kunnen rijden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden op de website. Tussen Zwolle en Groningen rijden nu nog drie treinen per uur. Dat zouden er volgens de verantwoordelijk wethouder vier per uur worden. Ze voegt eraan toe dat ze ook in gesprek is over het tijdstip waarop de laatste trein uit Groningen vertrekt. Nu is dat half twaalf. De gemeenteraad wil graag dat dat later wordt. Het gaat morgen geen geld regenen in Rotterdam. Dat nieuws is te vinden bij de NOS, maar natuurlijk ook bij RTV. Rijnmond, filmdistributeur distributeur Entertainment One Benelux, wilde ter promotie van de film Man on a Ledge geld en bioscoopbonnen strooien vanaf een hoog gebouw aan het Schouwburgplein. In de film gebeurt er iets dergelijks. Dat hoorden wij gisteren van de organisatie. Nou, de organisatie realiseerde zich nu dat er misschien wel erg veel mensen op de stunt af zouden kunnen komen. We hebben dat in goed overleg, hebben wij ervoor gekozen om het niet door te laten gaan. Ja, omdat ze er toch een beetje huiverig voor waren... voor de, de aantallen mensen die deze actie uh, op de been zou uh, brengen. Ja, we willen dat niet kosten wat het kost door laten gaan. Uiteindelijk niet dus. Bovendien was er ook geen vergunning aangevraagd. De filmdistributeur zal het geld nu voor de actie overmaken... naar een goed doel in Rotterdam. Wat was het? 400 briefjes van 5 euro, als ik me goed herinner Het doel van de distributeur, publiciteit voor de film... is in ieder geval gehaald. Ja, volgens mij gaat het erom, uiteindelijk. Na zes uur gaan we contact leggen met Parijs. Want de Franse wet die de ontkenning van genocide verbiedt... Die is ongrondwettig verklaard. Hoe dat zit, horen we straks van Ron Linker. Mijn moeder was niet een vrouw die sprak over... dat heerlijke India, Tempo dolo Achluidjes. Donderdag... Om 7 uur. Adriaan van Dis over het geboorteland waar hij niet werd geboren: Indonesië. Het is het land waar ik het meest nooit geweest ben. Luister naar Kunststof. Donderdag van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Hierdoor heeft u al een kleurenprint vanaf 1,7 cent. Ga snel naar gokiosera.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Wake up. GoKiosera. Bauconnect, Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. Bouwend Nederland bouwt hiermee sneller, duurzamer en efficiënter.